Joeri Stubinitski met het NOS-journaal. Spelers van het Nederlands Elf teleurgesteld op het vertrek van Bert van Marwijk. De bondcoach heeft zijn ontslag ingediend bij de KNVB na een teleurstellend verlopen EK. Van Marwijk zegt dat hij hevig heeft getwijfeld, maar dat hij toch moest besluiten om deze stap te nemen. Volgens de KNVB heeft hij uitzonderlijk goed gepresteerd met een finale plaats op het WK in Zuid-Afrika en een eerste plaats op de FIFA-ranking. Spanje staat weer in de finale van het EK. In Donetsk wonnen de Spanjaarden van Portugal na het nemen van strafschoppen. Vier jaar geleden won Spanje het EK van Duitsland. Dit jaar kan het EK dezelfde finale krijgen. Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile is er definitief in geslaagd een groot belang in KPN te verwerven. Het bedrijf heeft zo'n 25% van KPN in handen. Gisteravond liep de termijn af die America Mobiel zelf had gesteld aan zijn bols van 8 euro per aandeel. Het Mexicaanse bedrijf is van Carlos Slim, de rijkste man ter wereld. Utrecht wil oudere vervuilende personenauto's uit het stadcentrum weren. Uiterlijk in 2015 mogen dieselauto's ouder dan 8 jaar en benzineauto's ouder dan 10 jaar het centrum niet meer in. Dat is een van de maatregelen om de stad schoner te maken. De luchtvervuiling ligt in Utrecht boven het landelijk gemiddelde. Bij een explosie is op een boot in de jachthaven van Herkingen in Zuid-Holland vannacht een vrouw zwaar gewond geraakt. De oorzaak van de ontploffing was volgens de brandweer een gaslek. De vrouw stak een lucifer aan, waarna een gaswolk tot ontploffing kwam. De brand die daarna uitbrak is geblust. De vrouw heeft zware brandwonden. Het weer, vijf veel bewolking, maar in de middag steeds meer zon... Het wordt zomers warm. De maximaal loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Later in de middag en in de avond trekken onweersbuien het land in. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staat 60 kilometer file. De ochtendspits is minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files in de Randstad vanaf 3 kilometer. Die staan op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 3 kilometer. A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Bevenwijk ook 3. Een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 5 kilometer. Bij Harmelen is de linkerrijstrook dicht. A12 Arnhem richting Utrecht bij Maarsbergen 4 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam voor het knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. Heeft te maken met de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Daar staat tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 6 kilometer. Bij Rotterdam Centrum is de rechter reishok dichter. Daar staat een vrachtwagen stil. Richting Gouda staat voor Knopentebrechtseplein nu ook 4 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 3. En op de A28 Zwolle richting Utrecht bij Leusse ook 3 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 Heerlijk, met La, mij worden we wakker. Goedemorgen, lieve luisteraars, dames en heren. Dit is programma Goedemorgen Zandvoort. En dit keer weer vanuit Hotel Hoogland. De dus een... Ja. De zender werkt weer dankzij Daan, Leffers en Pascal en alles dat functioneert goed. En daar zijn we erg blij mee. Het is met zoveel deken weg geweest. Weer terug. En Ton Hendrik staat achter de tap en die schikt met grote handen grote koppen koffie. En dat is hele lekkere koffie. Door Floris Faber. Bedankt Floris dat je dat steeds doet. Dus... De, de voorbereiding en de voorbereidingen en de redactie. Oh, er zijn een heleboel mensen bij betrokken. Ja. Want we praten dan over Yvonne Rozen. En een Jansen die verantwoordelijk zijn voor de contactie. Techniek, Pascal van der Beek. En naast mij zit mijn medepresentator Don de Gribber. En uh, degene die u tot nu toe heeft gehoord, was Pieter Juistera. Ja. Pieter, ik ja, moet me Dom... even van het hart. Ja, ik, uh, ik was met vakantie en ik zat daar helemaal in een Olijfbos in Griekenland in een uithoek. Uh, te kijken op een uh, satelliet-tv, en wat schetst me verbazing, een bijna avondvullend programma over Zandvoort. Goed, hè? Uh, over de familie Miesenbeek. Ja, ja. Geweldig. Ik denk, nou, dan moet ik voor een Griekenland reizen om Zandvoort weer te zien. Je had ook hier kunnen blijven, dan had je ja, kunnen meehelpen. Ja, had, had ik kunnen meehelpen. Ja. ja, ja. Ja, nu zat ik met een uh, Oezo uh, in een stoel te kijken. Ja, ik ben jaloers op. Je. <laughs> ja, maar, maar goed, goed. het was leuk. Het dat, was echt leuk. Welcome te home te... hebben we weer achter de rug, ja. en we ja. hebben nu een Heel interessant programma deze ochtend. Dus lieve luisteraars, blijf aan de lijn, want het wordt belangrijk. Wij gaan uh, zometeen als eerste praten en er zit al tegenover ons met Henk Luske. Hij is wijkagent van het Centrum, zo gezegd hè? Ja. Ja, het Centrum. En we gaan praten over het voorkomen van tasjes die stallen. Ja. ja, want er wordt af en toe toch flink gejat hier. En wat moet je doen en wat kan je niet doen en hoe kan je, kan je het voorkomen? voorkomen ja. Dus daar gaan we met Henk over praten. Nee, Daarnaast, aan de bar dan, zit de achter, al klaar ja. Douglas de Wolf en Jan Draaier om te praten over de demonstratiedag en de werving voor nieuwe vrijwilligers voor de brandweer ja en uh ik ben een geboren pyromaan dus ik wil straks wel even driftig met jullie praten, ja, maar dat of een vindt... man van in ook nog lid kan worden ja, die vrijwilligers zijn allemaal geboren pyromanen, ja. denk ik vervolgens gaan we dit uur praten met daarna met Hans Botman of met Annette Bogert over de krim, kringloopwinkel, het pakhuis het pak, ja. in de corodex. daar kan je spullen brengen en spullen kopen ja, nou, ja nou, ik ben er vaak geweest om eens te jouw huis staat vol met de Kriemloop. Ja, geweldig. Maar, <s> maar Het gaat er ook weer naartoe. <s> dan, <s> dan, het, dan het tweede uur. Dan gaan we praten met Kort Draaier, lid van GBZ, over de wet Hof Houdbare Overheidsfinanciën. Een uh, moeilijk woord, maar hij heeft de vraag over gesteld aan de college van BNW. En we zijn benieuwd ja. waarom hij die vraag heeft gesteld ja. en wat eruit komt. Ja. Daarna duikt een familielid van jou op, een Martine Joustra, ja. die uh, het een en ander gaat vertellen over de. Fiets-vierdaagse. Ja. Die voor de tiende keer gehouden wordt in Zandvoort. Oh, we hebben net de wandelvierdaagse achter de rug. Ja. En de hondenvierdaagse hebben we ook achter de rug. Ja. En de, de start van de triathlon is ook geweest. En nu gaan we fietsen. Goed. En we sluiten af met uh, de heer Rijsterbrey over surfers. Die uh, een beach clean-up hebben gedaan. Dat zal dus schoon zijn. Uh, we gaan, uh, gaan er naar kijken. Goed. Goed, Pieter. Als eerste muziekje voor jou een beetje. Jouw favoriete vakantieland Frankrijk. Ik denk ik kies een, een Frans nummer uit. Charles Nouveau, Messemerde. J'ai travaillé des années sans répit. Jour et nuit, pour réussir, euh, oui, pour gravir oh, oui, le sommet, en oubliant, oubliant, souvent, non, souvent, non, ma course contre le temps, mes amis, mes amours, mes emmerdeurs perdu, perdu, j'ai couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, tout vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, l'abstrait. En sacrifiant, si d'avant, je m'en accuse à présent. Non, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'est tout. Amour, faisait très bien l'amour, ah oui. mais Mes étaient ceux de notre âge. Où l'argent c'est dommage et pour Ronner nos jours pour être fier, fier, fier. Je suis fier, fier entre nous, entre nous. Je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un Je donnerai ce que j'ai pas ah, tout à fait pour retrouver. Relations. Ah mes relations sont vraiment haut placés Très au Décoré Très décoré Influents Très influents Me donnant Très B'donant. B'donant. Des gens bien très très bien Ils sont sérieux Trop sérieux très Mais près de tout, tout. J'ai toujours B'donant. le regret de... Mes amis Mes amours Mes envers. Mes amis étaient pleins oui, Mes amours avaient le corps brûlant Mes emmerdes aujourd'hui quand j'y pense Avaient peu d'importance et c'était le bon temps Les canulars, les bétards, Les folies, les orgies Les jours du bac, le cognac Les refrains Tout ce qui fait en ja, dat was Charles Als de voor Heerlijk zijn nummer. Ik begin al een beetje in de stemming te komen om naar het zuiden af te reizen. Ja. Maar dat duurt nog een paar weken. Uh, tegenover ons uh, zit uh, onze grote man van de politie, uh, Henk Luske. Hij is wijkagent van het Centrum. En we hebben het onderwerp vandaag genomen, tasjesdiefstallen. Uh, Henk, komt dat veel voor? Nou, gelukkig niet. Ik kan me voorstellen dat uh, als het wat drukker gaat worden straks en mooi weer, omdat het gaat, uh, zal kunnen toenemen. Ja. Maar op dit moment hebben we nog niet echt uh, veel mensen binnen die aangifte komen doen. Maar het gebeurt dagelijks, om het zo te zeggen? Nee, ook niet. Wekelijks. Nee. nee. Nou ja, zo heel af en toe komt dat is een keertje voor. Ja. En het doet iedereen wel aangifte, denk ik. Nou ja, dat is het probleem. Een hoop mensen doen waarschijnlijk geen aangifte omdat ze uh, of het te weinig wordt gestolen. Of dat ze denken van nou ja, er gebeurt toch niets mee. En dat is jammer op zich, want aangifte is voor jullie van belang. Ja, dat is onze graadmeter om, om actie te kunnen ondernemen. Kijk, als wij niets horen, dan gebeurt er ook niks vanuit onze kant. Nee. En uh, het, is, het is gewoon heel belangrijk. Dus in ieder geval een oproep aan alle luisteraars. Als je tasje wordt gestolen, doe aangifte op het politiebouw. Kan ook elektronisch. Hè? Met, uh, ja, computer. ja, dan geef we wel de voorkeur aan om toch even langs te komen. Uh, dan kunnen we uh, de mensen ook eventjes advies geven en tips geven om dat te voorkomen. Dat is ook heel erg belangrijk. En uh, aangifte per, per uh, internet. Dat duurt eventjes voordat het op binnen is. En als de mensen het nou eens overkomen en het is vrij recent en ze komen meteen, kunnen we er ook op ondernemen. Ze moeten er echt melding van maken. Ik heb meteen een vraag, want er komen bij jullie ook binnen tasjes die gevonden zijn nog met spullen erin. Uh, hoe komt dat weer terug bij de eigenaar als je geen aangifte doet? Dan zitten jullie met dozen voor, met tasjes. Dat gaat naar de mijnen. En dat wordt dan uh, verbeurd verklaard. Uh, over enige tijd gaat trouwens uh, alle gevonden voorwerpen gaan naar uh, aan de gemeentes... Maar de gemeente Zondvoort is daar nog niet op ingericht. Maar straks gaan alle gevonden en verloren voorwerpen gaan naar de, de gemeente. Henk, zijn dat die dingen die er na verloop van tijd geveild of verkocht worden? Ja, okay. ja. De domein doet uh, eens in de zoveel tijd een veiling. Mm. En, uh, ik ga ervan uit dat er alleen waardevolle spullen geveild worden. Een oude tas zal niet zoveel waard zijn. Nee, nee. En vaak zijn die tasjes dan geplunderd. Hè? En er zitten nog maar een, een paar dingen in. Pasjes en dat soort dingen zijn er natuurlijk uit. Ja, het portemonnee wordt uh, eruit gehaald die worden vaak ook weggegooid, want dat is weer herluidbaar natuurlijk, jaren na de, de, de slachtoffer. Hoe kan je nu voorkomen dat je tasje wordt gestolen? ik zie af en toe mensen in de supermarkt met hun tas wijd open in de boodschappenmond staan. Dat ik denk van, nou, dit is vragen om moeilijkheden. Nou, helemaal voorkomen dat uh, is natuurlijk uh, onmogelijk, want de, de meeste daders zijn heel erg vindingrijk. Uh, wat een hele goede tip is als je met je tas loopt, uh, een schoudertas doe dan uh, je tas over je nek en niet gewoon los aan je schouder, dan wordt die er snel afgerukt. Houd je tas altijd aan de straatzijde. Waarom straatzijde? Uh, als je hem aan de andere kant van de wegzijde doet, dan kunnen ze langslopen, fietsen of met de scooter en dan rukken ze je tas van je nek of schouder af en met oudere ja, mensen is natuurlijk het dramatische gevolgen ja. die uh, die kunnen vallen en ja. dingen breken ja. en uh, nou ja dan zijn er echt de gevolgen niet te overzien heb je nog meer tips uh, ja, je moet alert zijn op je omgeving, uh, zakkenrollers uh, werken bijna nooit alleen, ze zijn vaak uh, in combinatie met meerdere personen, ze leiden je af uh, door uh, de weg te vragen of te wisselen en dan komt een medewerker uh, van achteren, en, uh, ja, ik noem ze maar medewerkers, het zijn mededaden natuurlijk. En die uh, hebben dan uh, al hele scherpe mesjes, uh, snij je tas open, haal het er zo uit en ja, vaak zijn tas, laten mensen zitten ook tassen open. Ja, ja. Dat is gewoon uh, ritsdicht dicht. Dus. Ja, ritsen dicht, uh, de, de portemonnee eigenlijk uh, in een binnenzak van de, de, de tas, die je ook weer dicht kan ritsen. Ja. Dat is eigenlijk nog het beste. Ja. En het allerbeste is portemonnee niet in een tas, want die hoort daar eigenlijk niet thuis. Nee, een binnenzak van een jas is natuurlijk wat afsluitbaar Veilig. is. Dat is het ja. veiligste. Ja. Ja. Ja, ik, ik stel me zo voor, die, die, zo'n tasjesroof, dat het meer buiten zal zijn. Stel je voor ik loop in de HEMA, dan zal een tasjesdief niet zo snel meer tasje pakken, want hij komt moeilijk weg daar is. Is dat een, een, een terecht idee of gebeurt um, dat overal, denk je? Dat gebeurt overal, uh, want het gaat op hele slinkse wijze. Je hebt het vaak niet in de gaten. Uh, er is iemand die voor je staat bij de kassa, die gaat... Uh, die, van tevoren ben je al geobserveerd, vaak. Ja, ja. Ze weten dat je gepint hebt of, wat, of iets dergelijks, dat je geld bij hebt. Dan gaat er geen, uh, iemand gaat voor je staan in de kast hè? en die gaat dan uh, een stennis maken uh, of, of, of laat iets vallen of zoiets. En dan ben jij heel behulpzaam, zoals wij mensen allemaal gelukkig nog zijn. Ja. En uh, vervolgens staat iemand achter je, die gaat jouw spullen toe-eigenen. je ja. aandacht is afgeleid. Ja. En, ja. ja. Ja, nee, op dat die is... manier uh, gebeurt dat. dat wat, mag je, wat mag je niet doen? Want uh, Henk, als ik een, een, een winkeldief zie of een tasje dief zie, dan denk ik ik zal hem eventjes pakken, eventjes uh, knevelen totdat de politie komt. Mag dat of mag dat niet? Nou. Wat, wat zijn, wat zijn de, de verplichtingen en de wet? Een burger die, uh, die, die dat ziet... <laughs> Die mag inderdaad een iemand en, aanhouden dan, die moet dat dan tegen die persoon zeggen, je bent aangehouden en dan moet hij meteen... Dat moet je zeggen. Dat moet je zeggen. Dan weet hij dat hij aangehouden is. Uh, je moet dan de politie bellen. Ik weet niet hoe dat in het Duits of Pools of wat <laughs> dan ook gaat. Nou ja, God, dat komt hier een vracht Als je gewoon in Nederland zegt, dan heb je het in ieder geval gezegd. Hè. We zijn hier in Nederland. Dus, uh... Oké, okay, je bent aangehouden. Ja. En dan? Uh, die knevelen. Nou ja, dat zou ik niet meteen doen. Uh, sommige mensen zijn, zijn onder de indruk en die blijven dan gewoon eigenlijk wel staan en wachten. Tot, en dat gebeurt gewoon tot de politie komt. Uh, mag gaat iemand weglopen, dan mag je hem pak vasthouden. Dus, uh, en hoe? Ja, de, waar het makkelijkst is. Aan zijn hand, schouder. Oké, okay, ik weet wel een plek. <laughs> dat dacht ik al. <laughs> als dezegene zich gaat verzetten. Dan mag ik nog harder pakken? Mag je. Uh, het, het bouwt op, hè. Dus uh, wat degene doet, mag je eigenlijk terug doen. Zo is, dat is eigenlijk een mak, makkelijke maatregel. Uh, als degene geweld gaat gebruiken. Nou ja, je moet je eigenlijk afvragen of je als burger zover moet laten gaan dat je dan ook weer geweld gaat gebruiken tegen iemand anders. Uh, principe... Mogen dames pepperspray in een tasje hebben? Nee, dat mogen ze inderdaad niet. Oh, dus je mag niet uh, je belager eventjes... Uh... Nee, pepperspray is verboden bapen. Dat is in Nederland verboden. Okay. Uh, in Duitsland niet. De Duitsers hebben dat uh, mogelijk wel bij hun, maar als je dat gebruikt in Nederland, ben je strafbaar. Ja, want je zit af en toe je af te vragen, mag ik ingrijpen of mag ik niet ingrijpen? Ja, ja je mag altijd ingrijpen. En ja, maar als je vervolgens zelf een bank krijgt en de gevangenis ingaat? Nou, gelukkig is dat nog steeds niet zo in Nederland. Uh, maar je moet je wel uh, uh, bewust van zijn dat als je excessief geweld gebruikt, dus te veel geweld, uh, meer als nodig is, dat je dan wel strafbaar bent. Wie bepaalt dat? Dat bepaalt gelukkig de rechter. Oh. Wij niet de politie. Niet de politie. Nee, wij, de wij, zijn, wij noteren en we leggen vast wat er gebeurd is in Verbalen. En de officier gaat daar een mening over geven of hij de zaak gaat vervolgen of niet. En uiteindelijk besluit de rechter. Of er, of er iemand verwoordeld wordt of vrijstroom. Ja. Ja, ja, ja, ja. nou, ik zat eigenlijk een klein zijpaadje we zijn Zandvoort, specifiek het strand, Henk uh, heeft het strand nog een specifieke problematiek wat betreft roof of diefstal komen uh, jullie daar wel eens specifieke dingen tegen? ja, ja uh, wat er gebeurt is dat er uh, uh, groepjes op de boulevard lopen uh, en die staan met uh, middels telefoons in contact met mensen die op het strand lopen. Ze zien op een afstand uh, van bovenaf heel goed natuurlijk wat er op het strand gebeurt. Die zien ja. mensen uh, richting de strand lopen, uh, richting de zee lopen. En vervolgens uh, uh, gaan, worden die daarheen gedirigeerd. En die halen de spulletjes gewoon mee, zonder dat iemand dat in de gaten hebt. Ja, ja. Mensen komen terug van het zwemmen uh, en dan uh, is alles weg. Dat, alle is de... ja. dat is meer, zijn allemaal gevallen van een beetje onbeheerd achterlaten van spulletjes. Ja, wat ook, wat ook gebeurt is dat iemand zich uh, heel erg druk maakt uh, aan, aan het strand zelf, aan het water. Ja. En net of hij verdrinkt of iets dergelijks. En oh, ja. uh, echt, echt uh, heel veel lawaai maakt en mensen komen erop af. Iedereen is nieuwsgierig. En als er helemaal vijf mensen staan komen er tien mensen en dan tien mensen, vijftien mensen. En, ja, dan hebben ze ook alle ruimte om dat te doen oppassen dus ja, bij oppassen. dat soort dingen ja. Ja. Dan nou, ik, een heleboel tips heb je voor de luisteraars uh, want ik zie hier stickers en folders liggen, uh, vertel er iets over ja, uh, we hebben natuurlijk ook te maken met mensen die aan de deur komen en uh, uh, zielige verhalen uh, vertellen en dat, uh, dat ze uh, pech hebben en, uh, of ze even mogen bellen. mogen bellen of wat water drinken of ze zijn, stellen voor als de nieuwe buren en daar hebben wij waarschuwingsfolders uh, uh, voor. En ook stickers. We hebben een, een folder die kunnen ze het politiebureau ophalen. Dat is oplichting aan de deur. Daar staan dus een aantal los. tips en tricks in. Oplichting aan de deur. Folder bij het politiebureau gratis op te halen. Ja. En de sticker staat erop. Uh, met de tekst. Ik word niet opgelicht, want ik ben voorgelicht. Kijk. En die kun je dan... Op je voordeur plakken. Op voordeur plakken. En met name voor oudere mensen. Want die zijn helaas over het algemeen toch slachtoffer ja. van dit soort ja. praktijken. Ook wederom gratis op te halen. Ja. ja. Dat zou iets zijn voor de beheerders van de, de, de verzorgingshuizen in Zandvoet. Om een stapel van die stickers te halen. Ja. En bij alle bewoners dat op de voordeur te plakken. Ja, zonder meer. En kijk, we kunnen dat ook uit gaan delen. Maar ik denk als mensen het ophalen, dat ze er bewust van zijn. Dan krijgen dus ook nog even een korte uitleg aan de Bali. Want de dames aan de Bali weten ook wel hoe het werkt. Ja. Dat groeit het. Zeker. Okay. Wat ik ook even wil aangeven is uh, dat mensen het vaak vergeten dat ze bij pinautomaten. Een uh, ja. hand boven houden. Uh, um, ja, maar uh, als je gaat pinnen, dan uh, weten de mensen dat je geld bij hebt. Uh, ze gaan uh, achter je staan. Ze kijken vaak je pincode mee en vervolgens word je gerold van je portemonnee. Heel veel oudere mensen hebben ook nog pincodes die kunnen ze dan niet onthouden of vinden het lastig. dat heb ik ook wel eens van. Netjes op een briefje. In dezelfde portemonnee vaak nog. En dan maak je het wel heel erg makkelijk. Dus kijk om je heen als je gaat. Ja, en vertrouw je niet, breek gewoon af en ga gewoon weg en ga tien minuten later terug. Dat gebeurt regelmatig. Ja, we kennen in z'n De voorbeelden van ja, tips die beroofd zijn naar pinnen. Wat heb je nog meer voor tip, Henk? Ja, je moet altijd alert op je, zijn op je omgeving. Wat ik al gezegd heb, ze werken met meerdere personen. Dus dat moet opvallen. Uh, draag je altijd potten mee dicht bij je lichaam. Uh, uh, ga je in hele drukke evenementen, uh, doe het in een halspotten mee. Onder je kleding of in de binnenzak. Uh, gebruik stevige taschen die niet gemakkelijk opengesneden kunnen worden en draag ze met de sluiting naar het lichaam toe. Ja, dat is ook heel belangrijk. Want de sluiting is vaak ook heel makkelijk open te maken. Ja, ja. En het, het gaat heel gewieten. Logisch, he, eigenlijk. Ja. ja. Ze hebben verschillende manieren en technieken. Ze hebben de sandwich techniek. Eentje stopt En je botst tegen, de, tegen, tegen iemand op. En de ander, die, die botst weer tegen jou op. En voor je het weet, zijn ben je je spullen kwijt. Dat halen ze er heel snel uit. Afleiden, natuurlijk. Ja, dat, dat gebeurt ook op verschillende manieren. Uh, als je druk ergens, ergens bent, je, bent uh, je, je, je focus is gericht op, uh, op wat er gebeurt op een podium of iets dergelijks. Ja, dat zijn uh, hele handige momenten voor die, voor die mensen straatkinderen die je een tekening willen laten zien bijvoorbeeld of je iets, of je weg willen vragen of willen wisselen. Nou je denkt allemaal oh, wat een kind ja die uh, iets te vertrouwen. Nou ja niet altijd helaas. Ook kinderen doen. Ja ik wil de mensen niet bang maken en ook niet, niet, niet denken dat iedereen nou slecht is want dat is gelukkig niet het geval. Nee maar voorkomen is altijd beter. Ja het gebeurt helaas en dat is uh, ja voor de rest. Uh, uh, en, en, zorg dat je niet te veel uh, geld in je portemonnee hebt. Gebeurt het dan toch? Uh, neem gewoon, als je weet ik ga daarheen, neem gepast geld mee. Of in ieder geval dat je denkt van daar heb ik net genoeg aan. Kijk, een puntpost die kan je meteen blokkeren. Ja. Er zijn gelds mee kwijt. Ja. ja. Zorg dat je uh, ook geen adressen, uh, uh, strookjes of deelt, iets, iets wat heel luidbaar is naar je adres. Wat je bij je, dan, uh, als je dan in een vroeg stadium jouw rollen. En je bent uh, daar niet van bewust, dus voor je het weet, uh, uh, zit, vaak zitten ook sleutels in tassen. Ja. Haal ah, ook de sleutels er nog eens een keer uit. Ja. Weet je ze waar je woont? Nou ja, 1-1 is 2 natuurlijk. Ja, ja dat is Goeie tips, Ren. Uh, Heb je nog een uh, tip? Ja, jeetje, dat is uh, uh, ja, let gewoon goed op je spullen. Ja. ja. Als je, ook als je gaat uh, in de winkel, je gaat uh, kleding passen, laat je tas niet uh, onbeheerd uh, in het kleedhokje achter. Het lijkt allemaal zo logisch. Ja, dat is het ook eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een beetje logisch nadenken. Ja, ja. En, en, en, en, en, en. We moeten natuurlijk niet spoken zien, want het gebeurt niet vaak, maar helaas toch maar wel te vaak. En zeker als je gelegenheid geeft, dan gaat het je een keertje overkomen. Je hebt ons weer bewust gemaakt van de aandacht die dit nodig heeft. En dat is belangrijk. De oproep is aan de mensen, ga langs het politiebureau, haal de volle gratis op, haal de stickers op, plak die op je deur. En misschien voorkom je dan dat je gepakt wordt. Ja dat, denk ik wel. ja, dat denk ik wel. En maken er altijd melding van. En altijd Ja, Ook als ja. je bijvoorbeeld ja. staat te pinnen en uh, je vindt het, uh, dat de mensen verdacht om je heen staan of zoiets. Ja, geef gewoon een belletje. Ja, we komen graag en we doen het graag. We komen liever tien keer van niets. Dan één keer te laat. Heel goed. Dankjewel voor je komst en uh, ja. dankjewel namens de luisteraars. Oké, okay. fijne dag. Goed. En wij gaan verder met Joe Cocker with a little help of my friends. to sing out a key for Dat zijn echt vrienden. Want ik heb het al bij de aankondiging gezegd: ik ben een geboren pyroman, Als er een fik is, dan sta ik altijd vooraan. En ik heb nog grote ruzie met de heren van de brandweer. Want die zeggen: Wilt u even aan de kant gaan? Dan zeg ik: Nee, want ik stond hier het eerst. Ja, nou, daar ben ik. Okay, ja. Ja. Ja. ik. Het is altijd genieten, maar de narigheid is groot. Ja, die ik heb brandweermensen best al. Ja, precies. Ja. En vooral naar houdt zo'n rieten dak, dat is zo mooi. Hè. Daarom zou ik ook zo graag bij de brandweer. Willem. Maar ik ben te oud, denk ik. Ik vrees van wel ja. Wat eh, ja, tegenover mij, lieve <laughs> mensen, anders weten niet wie er zit. Daar zit Jan Draaier. Jan Draaier is bevelvoerder. En eh, daar zit verder eh, Douglas de Wolf, brandmeester. Nee, brandwacht. Brandwacht. brandwacht. En eh, dat zijn de heren die er alles van af weten. Eh, waarom mag ik niet bij de brandweer? Is zo streng die leeftijd? Nou, Het enthousiasme vind ik wel leuk, ja. maar ik ben het gewoon te oud. Ja, dankjewel. <laughs> nou, heel, eerlijk, heel eerlijk antwoord. Wat is de leeftijd die jullie zoeken? Uh, wij zitten te zoeken naar mensen die uh, vanaf 18 jaar geïnteresseerd zijn om als vrijwilliger bij de brandweer te komen in Zandvoort. Man, vrouw. Man, vrouw. Uh, Hoeveel vrouwen hebben jullie in het corps? Op dit moment hebben we één vrouw. Ja, één vrouw. Dat is te weinig, dat kan helemaal ja, niet. Eén vrouw, we hebben er meer gehad in het verleden. En ja, door, door verschillende redenen, ja, bijna door de zwanger. Te, Het is een hobby, hè. Het, is, het, is, het is niet echt een fulltime job. Wij zijn echt op, op zoek naar uh, vrijwilligers die uh, uh, in hun vrije tijd beschikbaar zijn om hier in Zandvoort en de regio uh, brand te blussen of hulp te verlenen. Het is niet alleen brandblussen, nee, het nee, is nee, veel nee, omvattender. Nee. Het is natuurlijk het, het, het, het, het stereotype vrouw de brandman is bioloog, ik heb het vanochtend al eerder gehoord. Ja, ja, ja, ja. Maar het, als je uh, de krant erop naast staat, met name Zandvoort, het brandt het niet zo gek veel in Zandvoort. Uh, maar het, het, het houdt meer in dan alleen brandlussen. Het is hulpverlenen. Storm. Het is hulpverlenen. Storm. Stormschade beperken uh, bij ongelukken. Uh, nou ja, het, het, het, ook het, het pushen in de bomen, dat, dat doen we nog steeds. Uh, maar hier in Zandvoort ook heel veel de meeuwen die uh, de nodige uh, ja, overlast veroorzaken in schoorsteen. Uh, en dan ook nog, uh, uh, wat heel actueel is de laatste jaren, is, zijn de herten die uh, rondom Zandvoort uh, rondlopen en nog wel eens in een hek belanden. En zich dan, uh, zeg maar, spiezen aan een uh, scherpe stijl. En, ja, en ook, dan, ook dan worden wij erbij gehaald. Wat ik me wel eens heb afgevraagd in al die jaren, waarom... Krijgen jullie dan niet een vergoeding voor van de mensen? Als ik waterschade heb en ik roep jullie op, dan komen jullie met groot materieel. En dan denk ik, jongens, we moeten betalen. Dan zit ze nee meneer, dat zit allemaal in de service. Waarom is daar nooit over gedacht? Nou, om, om, om het verhaal even kort te houden. U betaalt belasting hier in Zandvoort. Ja. En in dat belastingbedrag uh, krijgt u, zeg maar, de service van de hulpdiensten. Oké. Okay. worden jullie zelf uh, vergoed voor kosten die jullie maken. Je bent weliswaar vrijwilliger. Je bent maar... vrijwilliger. Alleen uh, de uren dat je opgepikt bent, krijg je een, een leuke vergoeding voor. Krijg een kostenvergoeding. Krijg je een kostenvergoeding voor. Uh, op de avonden dat je komt oefenen, krijg je een oefenvergoeding. En oh, okay. tijdens de uitdrukken krijg je een, een uitdrukvergoeding. Die vergoedingen zijn verschillend. Oh. Dus je verdient er ook nog wel wat leuks aan uh, per maand. Ja, ja wel belastingplichtig. Ja, dat wel. Ja. Jammer, ja. <laughs> nee, Maar goed, het is wel leuk om er even op in te haken. Want uh, uiteindelijk gaat het over volgende week zaterdag. Hè, dat we ja, dus precies. naastig op zoek. Naar, uh, naar, naar die vrijwilligers want ze zijn, uh, ze zijn spaars ze zijn, er zijn niet veel mensen die dat nog op zich willen nemen um, het, het, het heet nog steeds brandweervrijwilliger maar je kan het meer zien als een, als een part-time job die erbij het naast je normale werk ja. um, het is uh, behoorlijk geprof geprofessionaliseerd de afgelopen jaren wat het ook veel leuker maakt dan, uh, dan 20 jaar geleden, vind ik persoonlijk ja. um, en daar krijg je dus een leuke voeding voor ja. en uh, dat zijn uh, twee dingen die, die mensen wel in de achterhoofd halen. Maar, maar Jan, ik, ik krijg even terug naar ja. 10, 20 jaar geleden. Ja. Toen was het met de vrijwilligers uh, erg goed gesteld met de brandweer. Ja. Want toen hadden we ook het circuit erbij. Ja. En dan had je wel de eerste rang uh, bij een Grand Prix dat je voor op de baan stond, als brandweer. Ja. Ja. Dat is niet meer. Hè? Tijdje niet op de circuit geweest. Nee, dat bedoel ik. We staan er nog steeds namelijk. Nog st nou, kijk, dat ja. is natuurlijk ja. een aanmoediging ja. Ja. voor de vrijwilligers. Ja vroeger kruip je onder het Griekcontraat door om ja. de gratis te komen. Uh, en nu moet je een hoop geld betalen. Ja. Nee, dat is ook iets wat we nog steeds doen. Uh, we staan uh, niet meer langs de baan, uh, we staan wel langs de baan met een voertuig, maar als, als brandwacht alleen staan we er dus niet. Dus niet langs, langs, uh, het, uh, langs de trek, zou ik maar zeggen. Ja. We lopen wel in de, in de, pits. Ja, daar, de pits. Daar, de daar lopen uit. we wel omdat daar ook. Een de al... vrijwilligers? Ja, ja, ja. ja. Kijk, en, kijk. Um, um, omdat in de pits nog, nog een aantal zaken plaatsvinden die brandgevaarlijk zijn. Ja. Dus dat is helemaal een aanmoediging om dit te worden van de woning? is de zeker een aanmoediging. En het is natuurlijk een, een, een, een verbreding van je, van je kennis. Hè? Want je, je komt als, als, als, als uh, burger in jij aan. Hè? Want volgende week geven we dan die demonstratie. We proberen dan een tipje van de sluier op te liggen wat dat dan precies inhoudt. Uh, er zal daar een wrak uh, komen te staan. We geven demonstraties hoe je dan een wrak kapot maakt. We, uiteindelijk om iemand eruit te halen. Hè? We simuleren dat een beetje. Ja, waar gaat dat plaatsvinden? Eh, in vlak voor ja, dat het uh, gemeentehuis. En, uh, en dan proberen we dus mensen te triggeren om vragen te gaan stellen over ons. En dat is dan voor ons weer een aanknopingspunt om verder te gaan. En je hebt een hoop vrijwilligers nodig, veel vrijwilligers. Want je zit ook overdag met, met de planning. Hè? Want, kijk, s'avonds kan je wel vrijwilligers krijgen en in het weekend ook. Maar ook door de week overdag heb je mensen nodig. Nou, door de week zo overdag uh, zit er een dagdienstploeg. Uh, dat zijn jongens die uh, beroep zijn, maar daarnaast dus ook nog een koude taak hebben bereiden oefeningen voor, technisch gedeelte preventief zit er een gedeelte voor dus dat, dat zijn de jongens die overdag zitten van half acht s morgens tot vijf uur s middags en dan daarna nemen de vrijwilligers het over dus wij, wij doen het daarna en in de weekenden en het is genieten, maar het, het is, is ook genieten. onderhoud van het materieel en dergelijke ja, ja. en in januari, februari over naar de nieuwe kazerne ja, dat is wel de bedoeling dat betekent een werk voor jullie Inrichten. Ja, maar uh, dat zal plaats plaatsvinden met de hele korps en dat ik denk dat met uh, met veel vrijwilligers dat gauw gebeurd is hoor. Dat, uh, dat verhuizen. Uh, we hebben ook het nodige materiaal wat kan rijden, we kunnen wat uh, we lenen uit de regio als nodig is. Dus dat zal uh, best wel vrij snel uh, plaatsvinden. We gaan weer even herhalen. Jullie volgende week zaterdag van 10 tot 4 uur op het Raadhuisplein ja. Demonstratie, ja. maar ook voorlichting. Ja. Uh, lieve mensen, luisteraars, jongens, meisjes, vanaf 18 jaar? Vanaf 18 jaar. Tot... Uh, de leeftijdsgrens is momenteel uh, losgelaten. Yes, yes, Slang je yes. slangje, slangje, nou ja, tot op een zekere hoogte, natuurlijk. Kijk, dankjewel. Ja, nee, maar even... meneer, joust, nou, u valt buiten onze doelgroep. Oh, okay. <laughs> uh, maar het is um, uh, goede gezondheid. Je moet, je moet fit zijn. Uh, je wordt er ook op getest. Um, okay. En daarnaast is het natuurlijk zo: als je aanmeldt als vrijwilliger, er wordt wel iets van je verlangd. Hè. Je het, moet de cursus vervolgen. Het, het, het, het wordt wel eens, het wordt wel eens uh, uh, gekserend genoemd uh, zo van ja meld je vrijwillig aan maar daarna alleen maar verplichtingen is wel een beetje waar uh, aan de andere kant ik ga het er heel veel voor terug want boel, niets is mooier om, om uh, mensen uit je eigen dorp te helpen wanneer de nadigheid uh, aan de gang is hè? want uh, we worden wel pyrologen genoemd maar er gaat een behoorlijke studie aan vooral voordat je zeg maar de brand mag gaan blussen en, uh, uh, en het, is, het is natuurlijk wel vreemd dat je komt ergens te plaatsen, het brand, mensen lopen het huis uit en wij lopen dan weer naar binnen. Ja. Ja, dus het is nogal een, een contrast uh, die daar plaatsvindt. Hopelijk met perslucht. Maar... Met, met adembescherming. <laughs> met, adem, met de nodige bescherming. <laughs> en, en uh, Wij zijn dan ook geen pirologen. Ik zie het meer als, als uh, we zijn geen pierenmanen. Maar we zijn pirologen. Douglas, even ja. na die opleiding. Dan ben je brandwacht. Ja. Uh, tegenwoordig uh, duurt de opleiding uh, anderhalf jaar. Dan ben je een ja. uh, manschap A. Dus ja. Zo heet die functie. Uh, dan mag je een gedeelte brandbestrijding doen. Ja. Uh, een heel klein gedeelte hulpverlening. Uh, daarna ga je de volgende opleiding in. Dat heet Manschap B. En dan ga je uh, het gedeelte auto's knippen en uh, te het technische gedeelte meer doen. Het leuke werk. Het leuke werk, ja. Uh, het zijn uh, alle twee officiële rijksdiploma's. Dus je mag, uh, op dat moment mag je dus overal oh, in de brand... Ben je inzetbaar, ja. In de brandweerwereld mag je gaan werken. Dus het zijn ook hele nuttige diplomas die je gaat halen. Maar dokter, uh, sta jij ook af en toe op het circuit? Ik sta af en toe ook op het circuit, ja. En, uh, en heb je daarvoor gekozen of niet? Ik, uh, Wat is heb... je reden dat je deze keuze dan? Uh, de reden dat ik deze keuze genomen heb, is omdat ik uh, beroeps ben geworden in Haarlem. Daar zit ik in de 24 uur. En ik uh, toch in het mooie zand woon en, en uh, mijn mededorpsgenoten wil helpen goed, heel erg goed ik uh, roep iedereen op in Zandvoort om uh, komende zaterdag, volgende ja. week, naar ja. de Raadersplein te gaan. Ben je er zelf ook, Jan? Ik ben er zelf ook. Dus je kan ook voorlichting geven? Zal ik zeker doen. Dukler staat er ook. Ja, kan Ik kan ook ben voorlichting er... geven. Zondvoerders ga er naartoe. Staat de ladderwagen er ook trouwens? Uh, nee, die staat daar niet. Is die weg? Nee, nee, nee, nee die staat keurig niet. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dus okay. toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Die houden nee, we maar. vast hier. Hoor. Nou ja, het gaat over de werving en we lopen gewoon het risico dat als die ladderwagen daar staat... Dat we daar een beetje de aandacht uh, over verliezen. Hè? Want we, we staan ja. er om mensen te werven. Ja. En uh, daar willen we het eigenlijk gewoon bij houden. Oh, ja. Ik gelijk. Maar ik heb een groot respect voor jullie. En, uh, Dank u wel. Vind het, ik vind het jammer dat ik te oud ben. Mogen we 20 Mag ik even terug. komen kijken hoor. Ik, ik, ben, ik ben jullie sponsor ik ben in alles. Dat, uh, en en uh, het enige wat ik jammer vind is dat we die sirene niet meer horen. En die brandweerwagen van de kleine krog zien vertrekken. Want Daar stonden wij toch altijd als eerste. Ja maar mijn slaapkamer. Ik woon in de Dat was terecht. Tegenover de sirene. Ik heb een keertje s'nachts rechtop in bed gezeten. Hebben ze nu dat geheime systeem dat je niet weet of hoort waar ze naartoe gaan? Waardeloos. is niet helemaal waar hoor. P2000 of zoiets. U zit niet zo op internet? Nee. Gewoon op dat internet. Er is een speciale site en dan kunt u de meldingen zien. Hé, heel erg bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Mensen komen en zaterdag. Heel erg bedankt. Uh, Jongens, veel succes voor de week. Dankjewel. Wij gaan door met uh, Rod Stewart, Waltzing Matilda. Uh. Wow! het van die heerlijke muziek. Hè. Ja, dus uh, Rod Stewart is sowieso hele ja. fijne muziek. Dit uh, hebben we gehad. We hebben de brand gehad. Maar nu gaan we naar een, kring, een kringloopwinkel. Hè. Ja. ja. In, in de beroemde corodex. Ja. En tegenover ons zit uh, Hans Botman. En die heeft een uh, jonge kracht meegenomen, Tim Wesseling. Logis ja. Logistiek manager. Hè? Ja, logistiek directeur op Zuiderland. Hij ziet er he? een ja. beetje jong uit daarvoor, maar... Maar goed, uh, hij hoeft alleen de, de weg te weten in Zandvoort, dus... Ja. Uh... <laughs> Hans, een kringloopwinkel. Ja, een kringloopwinkel. Hoe kom je ja. daarop? Ja, hoe kom je erop Ja, eigenlijk is mijn partner Annette Bogert is daarmee begonnen. Op de, Kennen we weg. Eigenlijk kleinschalig. dat was in de oude tcb oh, ja, -we ja, ja, Dat heeft ze een tijdje gedaan. En, uh, nou, dat werd eigenlijk uh, steeds leuker en er kwamen steeds meer spullen. Uh, maar we moesten daar van de gemeente weg uit, uit de voormalige TCB-kontine. En toen liepen we eigenlijk tegen de Koordendek aan. Daar waren wat holle vrij. Dus daar zijn we toen uh, begonnen. En dat het is dan klinkt uh, Het klinkt heel simpel, maar goed. Uh, soms is het leven simpel. En soms moet je beslissingen nemen. En dan, uh, dan moet je gewoon beginnen. Wat moet ik ervan verwachten als ik daar aankom rijden op de Dex? Nou, je ziet er ja, eigenlijk zie uh, niet veel. Vaak zie je wel veel ouders staan, maar het is, uh, er is één deur, is de ingang. Maar dan kom je in een, in een vrij grote uh, hal uh, waar spullen staan en er is een bibliotheek. Wat voor spullen staan er? Nou, spullen, uh, glaswerk, vieze, uh, leuke bloempot, uh, van alles en nog wat. We hebben heel veel boeken, een aparte boekenhal, waar ook veel platen staan en uh, uh, dvd's en uh, cd's en oude... Uh, videobanden noem maar op dan heb je nog een hal met uh, meubels nou ja, meubels van alles en nog wat uh, kleine meubels, grote meubels uh, soms witgoed uh. en dan is er nog heel veel kleding daarachter nog dus, uh, maar mensen die in huis gaan leeghalen of zo, die brengen dat naar jullie toe. Of we halen het op. Als het bruikbaar gratis is. Gratis is dat allemaal. Dat is allemaal gratis. Ja, het is inderdaad allemaal je gratis. En bekijk het maar. Ja, nou ja, goed. Wij bepalen wel of iets bruikbaar is of niet, natuurlijk. Maar uh, ja, de, een hoop spullen, die komen dus niet aan de straat te staan voor het grofvuil, vuil, maar die krijgen een tweede leven, zeg maar. Uh, bij andere nee, mensen die het, die, die het nodig hebben. Ja, Hans, ja, ik, ik zag, het viel mij op. Ik ben even ja? weg geweest met vakantie. Buiten, niks meer staat? Nou, het is zo dat we drie dagen per week open, staan, ja. open zijn. Hè? Donderdag, vrijdag en zaterdag. En dan wordt zaterdag alles weggehaald. Dus er staat er eigenlijk helemaal niets meer buiten. Nee, okay. En dan dat wordt donderdag weer naar buiten gehaald. Okay. En dan staat het er weer natuurlijk. Oh, ja. En dan, dan blijft het een paar dagen staan afhankelijk van het weer. Ja. Maar de meeste dagen van de week staat er dus helemaal niets inderdaad. Okay. Maar dat staat er allemaal binnen natuurlijk. Ja, oké. Okay. Yeah. Maar niet alles staat buiten, want het meeste staat gewoon binnen. Dus ja, ja, ja, ja, ja, ja Dat ja, is logisch, ja. He? ja. He? ja. Nou zijn er luisteraars die op dit moment denken... Ja, dat is een goed idee. Je ja. zit met een hoop... Ja, spullen. Een haatjes, ja, spullen. Ja, ja, uh, Die ik eigenlijk uh, zonde vind om die bij Grof Huisveld te zetten. Ja. Ja. Uh, die wil ik eigenlijk naar jullie toe brengen. Mm -hmm. uh, nogmaals, dus, dat is het Pakhuis. Pakhuis, ja. Uh, en dat ligt aan de Noorderduinweg 48. Klopt. Ja. De hoofdingang van de Cortex. Ja. Het is dus uh, oude slagbomen door. En, nou, er zit nu een hek, maar die staat meestal open. Dus, uh, ja. Ja. En jullie zijn op donderdag, vrijdag, samen de dag van 10 tot 5 uur ja, open. Ja, dat klopt als een bus. Ja. Kunnen ze ook nog bellen? Er kan gebeld worden. Ik kan het nummer even noemen, maar... Uh... Zeg het dus. Uh, 0653 693 409 ja. Heb ik het goed gegroteerd? Goed, goed aan mijn hoofd geleerd. Hè? Ja, je ja, hebt ja het inderdaad. Je geleerd. En dan krijg je Arnett aan de lijn. Dat is mijn partner. Die is dus eigenlijk begonnen met uh, de winkel. Ja. En, uh, nou ja, dan kan er afspraak gemaakt worden om spullen op te halen of... Uh... Ik ga het nog een keer noemen. 0653 693409. Ja, klopt. En dan wordt het opgehaald. Het liefst ja. heeft het natuurlijk dat het gebracht wordt. Ja, het liefst uh, gebracht. Kleine spullen kunnen altijd gebracht worden. En uh, het liefst ook uh, op die dagen dat we open zijn: donderdag, vrijdag, zaterdag. En uh, op andere dagen, dus maandag, dinsdag woensdag, halen we ook uh, vaak spullen op. Ja. En uh, wilt u iets gaan kopen? Uh, het is goedkoop allemaal. Het is natuurlijk... Nou ja, we, we kijken wel eens rond bij andere kringloopwinkels in de regio. En uh, ik moet zeggen dat wij toch wel uh, iets met. Nee, de normale prijzen zitten. Wij zijn, wij zijn niet duur, laat ik het zo zeggen. Nee. Nee. En zeker niet met kleding. komt Kinderkleding voor 1 euro, broek voor een paar euro. Dus het is niet echt duur, zeg maar. In nee. deze tijd van een seizoen, vind dat mooi? Nou, ik denk dat er een grote behoefte aan bestaat ja. dat ja, denk het wel, bij veel mensen. En, uh, zeker ook mensen in in Noord. Uh, een hoop mensen hebben het niet makkelijk uh, vandaag de dag. Dus die kopen ook vaak wel uh, meubeltjes en uh, kastjes en uh, noem maar op. Nou ja, als je wat in te richten hebt, is dat. Ja, natuurlijk. En ook uh, voor zomerhuisjes of uh, ja. Ja, voor andere uh, verhuren, noem maar op. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik zit nou al uh, naar Tim te kijken. Ja, Tim, uh, Tim werkt bij ons op, uh, op zaterdag. Misschien kan ik daar zelf iets over vertellen. Kom eens wat dichter bij de microfoon, Tim. Even opstaan. Ja. Wat, wat doe jij, Tim, bij uh, de kringloop? Hoe oud is Tim? Ik ben 14 jaar en ik, uh, ja, ik ben natuurlijk een echte verantwoorder. dus ik wijs de weg. Ik rijd mee. Ja, wij brengen natuurlijk spullen weg en dan uh, uh, komt Tim met zijn TomTom -tom, Tim TomTom -tom, met zijn Tim Tim, uh, ja, Tim, Tim. Vandaar logistiek medewerker logistiek directeur inderdaad op zaterdag en dan brengt hij de spullen zeg maar tenminste uh, er is iemand die dat het wegbrengt, maar hij wijst de bij weg en, en die iemand die kent de weg niet zo goed in Zand en nou, jij wel, het gaat, wel. Een, het gaat een stuk sneller met Tim zeg maar uh, oké okay, met de Tim Tim maar ook als ik in het pakhuis kom sta je daar ook als logistiek medewerker uh... Uh, nee, ik rij, nee, ik rij meestal uh, nee. mee, dus ik ben er niet vaak. Okay. Ja, hij is er alleen op zaterdag. Uh, Tim, Tim kan ook door zijn ziekte niet veel tillen, dus uh, dat wordt een beetje lastig. Hey, hey, Tim, ik heb jou eerder gezien <coughs> met je Segway. Ja. Dat is zo'n zo uh, soort autopet op twee wielen. Ja, dat is uh, klopt. En vertel eens even, ben je nog steeds daar de grote ambassadeur van? Ja, daar ben, ik nog, uh, inderdaad, daar ben ik nog steeds ambassadeur van. En je rijdt er nog dagelijks op? Ja, ik maak er heel veel gebruik van. Uh, door dus Zandvoort naar school toe? En... Ja. Ik vind het zo moeilijk om op twee dingen te rijden. Ik denk dat ik voor, continu voorover of achterover zou vallen. Ja, nee, dat klopt. Heel veel mensen denken dat. En, um, maar het is eigenlijk in het apparaat zitten een soort magneten, en die houden het apparaat in balans. Dus je hoeft verder niks te doen. Okay, ik, ik durf het toch echt niet, ik heb een ding met vier wielen nodig hoor. En de vader van Tim is uh, nog niet zo lang geleden een bedrijf begonnen voor, voor de verhuur van Segways. Die zitten nu in de Halterstraat en ze gaan, Tim, naar de... Ze gaan naar Centerparks. Centerparks, ja. Leuk, dat is wel leuk. En dan Dus dan zie je ja. een heleboel van die Segways ook. Nou, soms zie je ze al door de dorp rijden, dat is wel leuk, ja. Ik ja. vind het knap, ik heb grote respect ja, voor Ja, heel leuk. Ja. Hoe hard gaan ze, Tim? Ze, ze, de praten kunnen 20 km per uur. Wauw, maar... wil je dan een helm op? Ja. Als je ze verhuurt of je maakt een tour met, het, uh, met een nieuw bedrijf, dan. Het uh, is verplicht, hè? Verplicht een helm, een helm op. Heb ja. ja, ja. je wel eens gevallen met dat ding? Ik ben vaak gevallen. <laughs> ja, <laughs> ja Kijk, zie je wel gevaarlijk op. Je zei dat het niet gevaarlijk was, maar het is wel gevaarlijk. Nee oh, het is niet zo nee, gevaarlijk. Nee hoor, uh, je kan er heel moeilijk mee vallen. Ja, maar ja. je moet wennen, ja. ja. natuurlijk. Even ja. leren. Tuurlijk. Net, net als dat je nu met een rollator en al dat soort ja. dingen moet ja, leren omgaan. Ja, precies hetzelfde. Ja, ja. Nou, ik vind het knap. Ja, ja. Nou ja, Tim is een van onze uh, vrijwilligers. In, uh, zoveel, zoveel Hoeveel heb er, je dat? Nou, zo, zo, rond de, tussen de zeven en de tien zeg maar. En uh, dat zijn mensen die uh, uitpakken. De dozen komen natuurlijk binnen met, met zijn fietsgoed, met, met van alles nog wat. Speelgoed is er bijvoorbeeld heel veel bij. En dan moeten er natuurlijk mensen zijn die die een keuze maken van wat er in de winkel komt, wat er eventueel weg moet. En uh, nou die gaan dan prijzen. Nou, dat, dat gaat Tim waarschijnlijk ook in de toekomst doen, prijsjes erop plakken. Zodat iedereen kan zien hoeveel het kost. En, uh, nou, zo, zo heb je natuurlijk voor de kleding ook mensen nodig, hè. er komt veel kleding binnen, nou, dat wordt allemaal gesorteerd en opgehangen en uh, noem maar op. Ben je wel eens wat leuks tegengekomen wat opeens binnen? Voor... Um, we zijn nog wel eens, wat. Nou, ik kan niet echt iets zeggen dat, zeg maar, uh, dat er een, een verscholen Rembrandt uh, tussen zit, maar uh, er zitten soms wel schilderijen bij, ja, die houden we even apart en dan, dan, dan hebben we nog geen tijd gehad om daar... Uh, daar laat je naar kijken. Daar laat we misschien in de toekomst wel eens naar kijken, ja. ja, ja. ja. Ja, want je krijgt dan zo al die pop-ups ja. in kunst en kinderen ja. en dergelijke. En ja. ja. er ineens iemand ja. iets heel leuks vindt. Inderdaad, Ja, klopt. Nou ja, en, en, en je, je, we maken ook we wel eens afspraken om bijvoorbeeld een huis leeg te halen he, als er uh, iemand overleden is. En uh, laatst hadden we ook met een. Met, met, er dus zeiden de mensen, je kan alles meenemen, maar als je een paspoort vindt, dat, dat, dat, dat heeft waarde, dat kunnen, wij, dat kunnen wij helemaal niet vinden. Als je dat tegenkomt, nou ja, dat, dat kwam achteruit een kast terecht. Nou goed, en dan uh, krijgen ze dat terug natuurlijk. Ja. Stel jullie voorwaarden. Ik kan me bij kleding iets voorstellen. Dat je zit schoon en, en heel. Ja, tuurlijk, het liefst wel. Uiteraard. Uh, we zeggen altijd zelf. Uh, als mensen het zelf zouden kopen. Zo moet je het eigenlijk ook brengen, natuurlijk. En uh, ja, er, soms zit er wel eens wat tussen. Dat je denkt: van Nou, dat kan helemaal niet. Maar de, de meeste kleding die er, die, die er komt. Uh, is uh, vrij goed bruikbaar, moet ik zeggen. Maar het wordt allemaal gesorteerd. En uh, het is niet zo dat er een vuile onderbroek hangt of zo tussen. Maar... Nee, maar ja. Ik bedoel, een, een spijkerbroek kan heel. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, als ze gaat in zitten, is het ook weer helemaal ja. dus, uh, duur. Dan <laughs> zijn ze extra duur. Zijn ze zomaar uh, 4 euro? Nee, dat klopt. Ja, ja, ja. Ja. Meubels, dat neemt veel ruimte in Ja, neemt veel, veel ruimte in beslag. Dat klopt. Maar ja, goed, wij proberen uh, de ruimte zo goed mogelijk te benutten. Maar uh, ja, de, uh, op een gegeven moment is er een, uh, is er een einde aan natuurlijk. Maar ja, we kunnen het nog allemaal uh, redelijk uh, behapst Dat komt ook omdat er een vrij groot verloop in, in, in de spullen zit natuurlijk. Hè. Kijk, als er iets weggaat kan er weer iets nieuws neergezet worden. Nu is de gemeente Zandvoort steeds aan het adverteren op haar pagina met de Schalm. Ja, dat klopt. Ja, heb, uh, ik een, ja. heb je iets wat nog bruikbaar is Ga dan naar de Schalm? Dat klopt. Dus dat, uh, ja, dat, dat is een concurrent uiteraard, maar die zit in Haarlem, uh, niet in Zandvoort. Ik heb het er met wethouder uh, Anders Sandberg over gehad. Uh, er schijnt een contract te bestaan tussen de gemeente en de Schalm. Ja waardoor zij uh, nog tot, uh, met de schallen sa moeten samenwerken. Ik heb wel begrepen dat het contract eindigt uh, over niet al te lange tijd en ja, hij heeft beloofd dat uh, eventueel de Gringlo-winkel nou, pakhuis dan uh, ja. Ja. ook genoemd zou kunnen worden. Ja. Even kijken naar de toekomst van het pakhuis. Het terrein staat natuurlijk op de nominatie om ontwikkeld te worden. Ja, de, inderdaad. De, dus hebben jullie daar al... Nou, nee, we, hebben, daar, we hebben nu een, een gedoogvergunning van de gemeente want het is natuurlijk uh, uh, geen winkelgebied maar er is een vergunning en, uh, het is eigenlijk nog van de keien, van de woonstichting, ja. uh, die willen er eigenlijk weer vanaf, maar hoe dat precies zit is heel moeilijk te zeggen. Ik bedoel, uh, uh, wij gaan ervan uit dat de eerstkomende jaren zeg maar, daar nog niet echt ontwikkeld wordt, zeker niet in deze tijd. Je ziet het, uh, er zijn weinig projectontwikkelaars die zich daar in Honda willen branden maar ik kan me zo voorstellen dat daar in de toekomst ooit wel uiteraard uh, ontwikkeld zal worden. Ja, want het grove plan is om daar Totelijk, ja, ja, ja, ja. En alles naar ja, industrie dat Klopt, ja. Dat, dat klopt, het ja. kan nog wel enige tijd duren, want er zit ja. wat rotzooi in de grond in die omgeving. Ja, nou ja, goed. Uh, ja. Zeg maar, degene de, de die daar woont, die zegt dat er een, een schoon, schoon grondverklaring is, maar... Uh, oh, dat ja. is helemaal mooi. Ik heb, uh, ja, ik kom ook dat, ja. Maar goed, we ja. kunnen daar uh, nog uitgebreid ja. over praten, maar daar ik, ik, het daarvoor, ik heb daarvoor... Ik heb die jaren. De ik heb vroeger ook wel gespeeld. En, uh, Ik uh, ja, ook, ja, ja. ja. Dus iedereen weet wel wat, wat daar heeft wel in de grond gegaan is. Ja. Hans, uh, bom, bom, we komen tegen het uh, einde aan. Ja. Ik ga nog een keer het adres gaan halen. Noorderduinweg 48, ja. Ingang Korredix. Ja. Ingang van Noord. Uh, Telefoon 06-536-93409. Van donderdag, vrijdag, zaterdag. Geopend van 10 tot 5 uur. Ja. En uh, wilt u dat het wordt opgehaald... Dan krijgt u te maken met Tim Wesseling als logistiek medewerker. Nou, die wil ik alleen op zaterdag hebben. Ik ga heb dan uh, net aan de lijn. En dan uh, met mijn partner. En uh, die, uh, die kan een afspraak maken. En het wordt dus ook op maandag, dinsdag woensdag. Uh, wordt er ook opgehaald. Perfect. Ja, hartstikke goed. Ik wens jullie erg veel succes toe. Nou, hartelijk dank. Er is een behoefte aan. Dus uh, en, uh, ja, we vinden het heel leuk om te doen. Oké. Okay. Ja. Dank je wel. Goed. Graag gedaan. Ja. We, we gaan uh, naar, uh, de ja, het we het naar het laatste muziekje voor de we gaan naar laatste muziekje voor het nieuws in de boodschappen. En wat is dat laatste muziek? En dat laatste muziek is Alan Parsons, sooner or later. Ja, dat bekend.